Een hoorspel in zestien delen, geschreven door Anne-Marie Selinko. Bewerking, Jan Apon. Regie, Hero Muller. Vandaag deel 10. Het is koud in Zweden. Jan Matisse! Zeg je het! Ik ben je met de slee tegemoet gereisd. Ja. Ja. Oh, die schreeuwen zijn nu zo thuis. Het is nog maar een kleine maand. Ach, ach, kleine Oscar. Papa mag Ik niet in de slee verder reizen. Ik heb nog nooit in de slee gezeten. Goed, goed jongen. Ga dan maar. maar Ga maar. Ze stok je goed in, Oscar. Ja, maar. Maar zei hebt u een goede reis gehad? Uitstekend hoogheid. Het jaar heeft tijd een aanmerking genomen. Oh, je hebt koude handen, vrouwtje. Ja, het is ook koud, Jean-Baptiste. Uh, heb jij een, een nieuwe bomdje als deze he? Ja. Een afscheidsgeschenk van de keizer. Per koerier naar Denemarken gestuurd. Vreemd. Ik vermoed dat je niet hebt kunnen wijzen. Oh, Jean-Baptiste... De vrouw die in Las van sabelbon wegert is nog niet geboren. Ik weet niet, lieveling, of jij op de hoogte bent... met de details van de etiketten aan het Hof. Maar alles is hier nog een beetje als toen... Ik... Toen was ik hier niet, Jean-Baptiste. Dat kan ik dus niet weten. Uh, lieveling, ik, ik bedoel als in Versailles. Ik was toen ook niet in Versailles... Meemel, Jean-Baptiste. Wat is dit? Een gekostumeerd feest? Het zijn geen kostuums, lieveling. Het zijn de uniformen die aan het hof gedragen worden. Vlug, lieveling. Hun meiden zitten wachten. Jean-Baptiste, ik moet me toch een beetje opknappen. Ik zie eruit. Waar is mijn schminkassette? Alleen maar een poederdons, lieveling. Dat is genoeg. Ja, maar mijn haar. Ik moet een kam. Oh, dank u, madame Lava. Zo kan het wel, hè? Ja, maar dat is toch afschuwelijk, Jean ja, Baptiste. Ik had me toch beter kunnen verkleden. Ik heb door de sneeuw moeten lopen. Mijn schoenen zijn doorweekt. Hun majesteit stond erop je direct na aankomst te oh. deze. Reë. Nou, kom, we mogen ze niet langer laten wachten. Oh, het is een entree van niets. Mevrouw Desideria, die voor Uwe Majesteit een goede dochter wenst te zijn. Mijn zoon Oscar. Mijn lieve dochter Desideria, welkom. Majesteit, uw dochter Desideria en mijn zoon Oscar. Lieve dochter, mijn zoon. Ik wil u aan de koningin Deluwe voorstellen. Hare Majesteit, koningin Sofia Magdalena. Ik hoop dat u zich aan ons hof zo thuis voelt. Haar koninklijke hoogheid, prinses Sofia Albertina, de zuster van Zijne Majesteit. Ik mag wel even bij de kachel gaan staan. Oh, het was afschuwelijk koud in het rijtuig. Het, het sneeuwde voortdurend. En men heeft mij verteld dat het 24 graden vriest. Wilt u niet plaatsnemen, madame? Pardon, maar... Ik heb zulke natte voet. Ik, ik heb in de sneeuw moeten lopen, ziet u. Misschien kan Overste overstevielat mijn schoenen uittrekken. Ik verzoek u majesteit mijn vrouw te verontschuldigen. Zij is doornat van de reis en vermoeid. En zou zich gaarne willen terugtrekken. H oh, dat is dag. Ik heb niet eens een is een heb niet eens de hoorlijke verwarming. Oh, kijk. Ik heb niet de kamer van hoogheid. Wat ik daar voor stand heb gemaakt. Ik? Ja, ja. De kamer hoogheid. Oh, Het vaderland Hoe vinden ze elkaar zo gauw uh, Marie is nog geen uur in het paleis zullen We zullen er gewoon nou, een maar, eind aan maken ja. Laatst dat ja. je voor kruiken hebt gezorgd Ik was juist onderweg om warm water Marie Wil je de slaapkamer in orde maken Ik ga vroeg naar bed Zeker kom ik op de hoogheid ja. Vrouw Keel, zorg voor vier kruiken heet water. Ja, ja, ja, ja, Marie ja, ja, ja, ja. goedenacht, lieveling Is er nog, nog te werken Heel veel Goedenacht, Iserie Slaap wel je eerste nacht in het Koninklijk Paleis. Nou, kom, Fernand. Ja, daarvoor. Ah, die kerel. Een nagel een doodkist is hij. We moeten het zien te dragen, Marie. Nou, vier kruiken zal ik in je bed leggen. En de jas van Sabelbond eroverheen. Ik ken je toch deze Anders word je vannacht niet warm. Ik heb zo het gevoel dat ik hier in Stockholm nooit meer warm zal worden, Marie. Alle vrouwen beweren dat ze een boze schoonmoeder hebben, maar de mijne is het werkelijk. Drie weken later kreeg de koning een beroerte. Ik zat net in mijn nieuwe badkuip, die in een hoek van mijn grote slaapkamer achter een scherm van prachtig gobelijn stond. Ik zal er nog wat heet water bij doen. Giet het maar over mijn rug, Marie. Wat heerlijk. Oh, eindelijk word ik eens goed warm. Ik zal je nog eens goed wrijven, deze. Week. Dan gaat het bloed weer stromen. Ja, doe dat, Marie. Oh, ik heb het te lang gemist. Een heet bad. Waar is haar koninklijke hoogheid, mademoiselle de koninklijke hoogheid ja. bad. En is niet te spreken, grap in het hm. Natuurlijk, baden. Zo raakt ze haar verkoudheid nooit kwijt. Kunt het mij niet zeggen? De koning heeft hem meroerte gekregen. Oh, en hoe maakt zij de majesteit het? Zijne majesteit moet voorlopig rust houden. Zal de kroonprins het regentschap op zich nemen? De kanselier heeft het hare majesteit voorgesteld. En? De koningin weigert dit de koning voor te stellen... en de koning doet alleen wat zij wil. Ach, werkelijk? Ja, ook al verbeeld u zich zijn lieveling te zijn. Okay. Overigens hebt u blijkbaar de laatste tijd niet zoveel belang meer bij... de zonnestraal van de koning te zijn, of vergis ik me? Waar het me om als ik vraag hem mag geweigerd... hare majesteit het regentschap aan de kroonprins over te dragen omdat ze het nooit in haar leven toe zal geven. Marie, Marie luister goed. Dit hele gesprek is voor mij bedoeld. Ja. Ze praten net iets staart. En waarom zal ze het nooit toegeven? Als de kroonprins gegend wordt, is de kroonprins een zestige De handdoek, Marie, de handdoek. De kroonprins zal de staat en blijven... en de zal gedurende de ziekte van de koning aan zijn zijde staan... en de koning vervangen... De koningin heeft de kanselier duidelijk gezegd dat dit de enige oplossing is. En waarmee heeft de koningin dit gemotiveerd? De koonprinses is nog niet rijp om de representatieve plichten van rug en test te vervullen. Mm -hmm. En zou het aanzien van zijn koninklijke hoogheid schaden als de koonprinses zich te vaak in het publiek zou vertonen? Dit is allemaal een boodschap van de koningin aan mij, Marie. Geef mijn bijl waar. Je laat het je niet lang gevallen, Désiré. Laat je dat niet lang gevallen. Ik wil rusten. Ik verzoek u mij alleen te laten, dames. Ik, uh, ik kom met een treurig bericht, Hoogheid. Zijne majesteit heeft de lichte beroerte gehad, de schijnt. Ik dank u voor het bericht, maar ik heb alles al onder het baden gehoord. Ik verzoek u mij nu alleen te laten. Hoogheid. Hoogheid. <totstuk> Marie, je zou me een plezier kunnen doen. hè? Er moet hier een straat zijn die Vesterling-Gatan heet of zoiets. Peersons vader had daar een zijdehandel. Je kent Peerson toch nog wel, Marie? Hè? Misschien kun je zien of die zijdehandel daar nog is. Hè? En als hij hier nog woont, vraag dan de jonge Peerson te spreken. Hij zal helemaal niet zo jong meer zijn. Je moet hem vertellen dat ik hier ben. Misschien weet hij helemaal niet dat de nieuwe kroonprinses... Eugenie Clary uit Marseille is... En als je me nog kent, Marie, moet je vragen of hij mij komt opzoeken. Ik weet niet of het wel verstandig is, Desiree. Dat Desirée. laat me koud of het verstandig is, Marie. Stond je toch eens voor iemand die onze villa in Marseille heeft gekend. En de tuin, en het tuinhuisje, en papa en mama. Oh, je moet proberen hem te vinden. Beloof je het? Goed, goed, ik zal het wel doen. Maar verstandig is het niet, Desiree? Daar zul je een hoop last mee krijgen. Oh, Marie. Eindelijk heb ik weer eens iets om op te verheugen. De hemel was als een pasgewassen beddenlaken. En groene ijsschotsen dreven in de melaar. Het water onder het groene ijs steeg. De sneeuw smolt, het ijs kraakte. Vreemd. Niet zachtjes komt de lente in dit land, maar bulderend. En toch erg langzaam. Op een van deze eerste lentedagen kwam grafin Levenhaupt bij me. Hare majesteit laat hare koninklijke hoogheid verzoeken om een kopje thee in de salon van hare majesteit te komen drinken. Dat verraste me. Ik heb de koningin nog nooit alleen bezocht, waarom ook. We hebben elkaar niets te zeggen. Ik ging snel naar mijn kleedkamer, borstelde mijn haar naar mijn met bond gevoerde sjaal en begon de wandeling over de ijskoude trappen naar de salon van hare majesteit. Ik wil met u spreken, lieve dochter. Ik wilde u vragen, lieve dochter, of u zelf het gevoel hebt uw verplichting als kroonprinses van Zweden na te komen. Dat weet ik niet, madame. Weet u dat niet? Nee, ik kan er niet over oordelen. Ik ben pas voor de eerste maal kroonprinses en nog niet zo heel lang. Het is betreurenswaardig voor het Zweedse volk, en vooral voor de door dit volk gekozen troonopvolger, dat u niet weet hoe een kroonprinses zich gedraagt. Een van mijn lakijen berichten dat uw kamervrouw hem naar een winkel van een zekere Pearson gevraagd heeft. Ik wil u op attent maken dat u bij deze firma geen inkopen kunt doen. Waarom niet? Deze Pearson is geen hofleverancier en zal het ook niet worden. Ik heb door uw vragen toegebracht naar hem geïnformeerd, madame. Hij geldt als een aanhanger van revolutionaire ideeën. Pearson? Deze Pearson was tijdens de revolutie in Frankrijk. Zogenaamd om de zijdehandel te leren. Ik begrijp u niet, madame. Pearson was tijd bij mijn papa in de zaak in Marseille. S'avonds gaf ik hem Franse les. En wij hebben de rechten van de mens uit ons hoofd geleerd. Madame, ik verzoek u dringend dit te vergeten. Het is uitgesloten dat een zekere Pearson ooit bij uw les heeft gehad. Of ook maar iets met uw vader te maken heeft gehad. Papa was een aanzienlijk zijdehandelaar... En de firma Clary is ook nu nog een solide zaak. Ik verzoek u dit alles te vergeten, madame. U bent kroonprinses van Zweden. U mocht geen ogenblik de positie van mijn lieve zoon, de kroonprins, vergeten, madame. U hebt mij zojuist verweten dat ik niet kon vergeten wie mijn vader was. U vermaandt mij niet te vergeten wie mijn man is. Ik verzoek u eens en voor altijd te onthouden dat ik niets en niemand vergeet. In mijn vaderland, in Marseille, bloeit nu al de mimosa, majesteit. Als het wat warmer is, reis ik naar Frankrijk terug. U reist terug? Wanneer hebt u dat besluit genomen, lieve dochter? Nu. Op dit ogenblik. En waar zult u in Parijs wonen, madame? U hebt dat toch geen paleis? Wij hebben ons huis in de rue d'Anjou aangehouden, een gewoon woonhuis, geen paleis. Uw landgoed in de buurt van Parijs zou misschien een waardiger verblijf voor de kroonprinses van Zweden zijn. Lagrange? Wij hebben Lagrange en alle andere landgoederen verkocht. om de schulden van Zweden te betalen. En het waren grote schulden, madame. Uh, nee, dat gaat niet. Kroonprinses desideria in een gewoon woonhuis. Ik zal er met mijn man over spreken. Overigens ben ik niet van plan onder de naam Desideria van Zweden te reizen. Ik verzoek uw majesteit over een incognito voor mij na te denken. Mag ik mij nu terugtrekken? Louis al hebben het Spreken, zijn hoogheid is zijn werk. Dank maar, je madame. dan. Uh, Wat is het, madame? Madame, de de, ja, de etiketten vereist dat de Kamerheer van dienst Dingstula. Je komt op het goede ogenblik met die etiketten, Fernanda. En zal ik de baron Engström even voor u waarschuwen. Als jij één voet verzet om die Engström te waarschuwen, dan, dan smijt ik eens naar je kop, Fernanda. Oh, juist. Madame. Ik ben namelijk al woedend. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk. En ik ben altijd gewend geweest, onaangediend, Bij mijn man binnen te maken. Ja, natuurlijk. Maar dan, natuurlijk, wij zijn dat nooit En gaan. ik zal van die gewoon ook niet afwijken. Ach nee, maar dan hebt u gelijk aan. Maar ze willen het hier. Hè? Wij zijn nu kroonprins. Dat is wel mogelijk. Ik doe mij een groet aan de baron. En verzuim vooral niet hem te zeggen dat ik onaangediend bij de kroonprins ben binnengelopen. Dat valt zal hij geen boer te horen, Nee, ik sta erop dat jij hem dat meedeelt. Dan heeft het hof tenminste weer iets om over te praten. Maar ja, madame is het precies dezelfde als toen ze met onze generaal trouwden. Dat is de bedoeling, van. Ik beschouw dit als een compliment. Goedendag, madame. Madame. Stur ik, Jean-Baptiste. Wat is er? Is er iets gebeurd? Ik vertrek, liefst. Als het zomer is en de wegen worden, beter ga ik naar huis. Ben je gek geworden? Naar huis? Je bent thuis. Je thuis is toch hier, deze ring. Ik moet vertrekken, Jean-Baptiste. Het is het enige juiste. Ik heb het de koningin al meegedeeld. De koningin? Heb jij een woordenwisseling gehad met de koningin? Meer dan dat. Ik denk zelfs dat ik haar beledigd heb. In ieder geval heb ik haar duidelijk gemaakt dat ik de dochter van een zijdehandelaar ben. En dat ik dat niet wil vergeten. En die onzin moet ik aanhoren! De koningin en de kroonprinses kunnen elkaar niet uitstaan en daarom wil madame meteen naar Frankrijk vertrekken. Weet hij eigenlijk wel wat er zich afspeelt, désiré? Napoleon's systeem kaart al zijn voegen. In het zuiden is er lang geen rust meer. In Duitsland wordt uit hinderlaag op de Franse soldaten geschoten. En in het noorden. Daar Napoleon niet meer op de tsaar kan vertrouwen zal hij Rusland overvallen. Hij heeft al zoveel landen overvallen en overgewonnen. Wij kennen hem toch? Ja, en niemand beter dan de komprins van Zweden. En daarom zal de tsaar bij mij om raad komen en dan zal Zweden moeten beslissen voor of tegen Napoleon. Tegen hem? Dat zou betekenen dat je tegen Frankrijk... Frankrijk en Napoleon zijn al lang niet meer hetzelfde. Niet meer sinds de dagen van Primaire, die hij nog ik ooit hebben vergeten. Begrijp jij wel wat de komende maanden voor Zweden gaan betekenen, deze Juist maand... daarom! Omdat het om Zweden gaat, is het voor alles beter dat ik naar Parijs ga. Als je eens wist hoe moe ik was, zou je niet zo eigenzinnig op dit thema doorborduren. Ik schaat je aanzien, Jean-Baptiste. De Zweedse adel lacht om me. En de burgers schenken geen geloof aan een buitenlandse. Laat me vertrekken, Jean-Baptiste. Jouw positie wordt daar beter door. Ik heb je nodig, deze reis. Anderen hebben me meer nodig. Er zal misschien een tijd komen dat mijn huis het enige is waar mijn zuster met haar kinderen veilig is. Ik kan niet toestaan dat je het aanzien van Zweden schaadt om je familie te helpen. Ik zal het aanzien van Zweden altijd schaden als ik iemand help die vervolgd wordt. Zweden is een klein land, Jean Baptiste. Slechts als een menselijkheid kan het groot zijn. En het kind Desiree? Kun jij je werkelijk voorstellen lange tijd van Oscar gescheiden te zijn? Het kindliefste is Thans erfprins. Omringd door drie leraren en een adjudant. Hij zal leren zich nooit aan zijn gevoelens over te geven, alleen aan zijn plichten. Zo wordt ons kind opgevoed, als een prins van geboorte. En niemand zal hem later een paar van uw koning kunnen noemen. En hoe zal ik hun majesteiten je vertrek verklaren? Zeg hen dat ik om gezondheidsreden naar Frankrijk ga. Omdat ik het ruwe klimaat niet kan verdragen. Een maand later gaven de majesteiten ter mijner ere een afscheidssouper. Er werd zelfs gedanst. Laten we even op het terras gaan, Graaf Brahe. Het is warm in de zaal. Uitstekend, Hoogheed. Ik wilde u danken, Graaf Brahe. U hebt alles gedaan wat in uw macht stond, om mij het begin te vergemakkelijken. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u teleurgesteld heb. Het begin is ten einde. Als uw hoogheid het bent. Nee, graaf Brahe. Mijn man is een goed mensenkennen. Als hij u tot zijn kabinetssecretaris heeft benoemd, bent u ook nodig hier. Daar kunt u zeker van zijn. Ik verzoek uw koninklijke hoogheid niet te vertrekken. Ik verzoek het u dringend. Het is een afgedane zaak, graaf Brahe. En ik geloof dat ik juist handel. Nee, hoogheid. Ik verzoek u nogmaals dringend de reis uit te stellen. Het tijdstip is beslist niet juist gekozen. Niet juist gekozen? Ik begrijp u niet, graaf Praat. Er is een brief van de tsaar gekomen. Meer kan ik u niet zeggen. Dan laat u. U bent kabinetsecretaris van Zijne koninklijke hoogheid. U mag beslist niet spreken over de correspondentie van de Kroonprins. Ik ben blij dat er een brief van de tsaar is gekomen. Ik hoop dat het een vriendelijke brief is. Te vriendelijk. Maar wat heeft mijn vertrek met de tsaar te maken... De tsaar begint zijn brief met... ...mijn lieve neef, een groot bewijs van vriendschap. Dat betekent veel voor Zweden. Rusland wil een bondgenootschap met Zweden en Napoleon. Dat weet ik. Zweden kan zijn gewapende neutraliteit niet handhaven. En daarom schrijft de tsaar... ...mijn lieve neef, als het uw persoonlijke positie in Zweden veilig kan stellen... ...bied ik u aan... Ja. Bied ik u aan in mijn familie te worden opgenomen... Wat wil dat zeggen? Wil de Tsar ons ook adopteren? Er zijn ook andere mogelijkheden om een familierelatie tot stand te brengen, madame. Ja. Ja. Dank u. Grafbra. Ik begrijp het. Daarom wil ik u nog eens zeggen... Dat nee, een tijds... Graf. Het tijdstip is zeer juist gekozen. Gelooft u mij? Wilt u nu naar binnen gaan? Ik zie u morgen nog wel. Als de koets vertrekt. Ik ga nog wat in het park wandelen. Tot morgen, oké. Zo makkelijk. Gaat het dus. Josephine huilend op bed. Zo ...zou zo'n positie ongetwijfeld veilig stellen. Maar ik heb hem een zoon geschrokken. Schrikt u van mij, madame? Koningin Sophia Magdalena. Ik schrik niet. Hebt u op mij gewacht, madame? Hoe kon ik weten dat u een wandeling boven dansen zou verkiezen... Ikzelf ga altijd in mooie zomernachten wandelen Ik slaap slecht, madame En dit park laat zoveel herinneringen levend worden Natuurlijk slechts voor mij, madame Natuurlijk, madame Ik ken dit park nauwelijks Ik denk dat ik de enige ben die de redenen van uw vertrek kent Het is beter er niet over te spreken, madame Bent u bang voor mij, mijn kind? Natuurlijk niet. Dat wil zeggen... Ik ben bang voor u. Maar Voor een zieke, Eenzame oude vrouw? Ja. Omdat u mij haat. Het heeft geen zin hierover te spreken, het is zo. Omdat wij allebei hetzelfde proberen te doen. Wilt u mij uitleggen wat u daarmee bedoelt? U blijft hier in Zweden, madame, om door uw aanwezigheid de gedachte aan uw verbannen zoon levendig te houden. U zou het waarschijnlijk liever bij hem zijn in Zwitserland. Maar u blijft, omdat u de moeder van een verbannen koning bent en door uw blijven zijn belang dient. Heb ik niet gelijk, madame. U hebt gelijk. En waarom vertrekt u, madame? Omdat ik het belang van de toekomstige koning daardoor het beste dien. Dat dacht ik wel. Bent u er ook zeker van dat u door uw vertrek uw eigen belang dient? Heel zeker, madame. Ik denk aan een verre toekomst en aan koning Oscar de Eerste. Ik wil nu graag afscheid van u nemen, madame. Ik wens u een goede reis, madame. En nu zit ik aan mijn schrijftafel... en schrijf de laatste bladzijde in Zweden. Ergens hier in het paleis woont een oude vrouw die niet slapen kan. Zij blijft. Ik ga. Heeft het tsaar dochters... Zusters, mijn deur gaat zachtjes open. Ik zou wel kunnen schrijven, maar ik schrijf door. De deur is werkelijk opengegaan. Ik doe alsof ik schrijf. Desiree. Jean-Baptiste. Ik heb geluisterd naar het tiende deel van Desiré, een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt: Desiré, Barbara Hofman, Bernadotte, Hans Karsenberg, Marie, Fee Sjarone, Graaf Brahe, Kees Broos, Mademoiselle Coscul, Maria Lindes, Koningin Charlotte, Lies de Wind, Koningin Magdalena, Fiet Dekker. Fernand Jan Borges en Gavin Levenhaupt, Joke van den Berg. Technische realisatie, Beer Gertenbach en Léon Dubois. Regie, Hero Muller.